Je hebt allemaal mooie kleren in de kast. Ja, kijk maar, misschien zit er wat bij voor je. Kan je nog wat herinneren, Wil? Herinner je nog wat aan uh, kleding, wat er tussen zit, of niet? Kan je wat herinneren aan kleren? yeah <laughs> Dat heb je aan je oog. Het hm? doet zeer. Ja. Ja. ja nou <coughs> ik ben ook al heel lang niet meer bij je geweest ik ben al een tijdje niet meer bij je op bezoek geweest ja oké okay. ja ik ken van, ik ken dat van, maar daar, kan je dat zien, ja. deze is leeg, moet daar niet wat op staan, of wil je liever een uh, volle en een lege huh? plank? <coughs> Je kent me nog wel, toch, Wil? Ja. <coughs> je weet nog wel wie ik ben? Ja. Heb je jeuk aan je oog? Ja. Jeukt het? Ja. Door de zon. Komt het door de zon? Komt het door de zon dat je last hebt van je oog? En waar is je gebit? Je hebt geen gebit meer. Of wel, of draag je die niet altijd... Yeah.